Twee uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In het Friese dorp Raard bij Dokkum zijn zeker veertien mensen gewond geraakt... toen een auto op hun inreed. Volgens de politie is nog onduidelijk of er sprake was van opzet... maar het lijkt om een ongeval te gaan. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De bestuurder van de auto wordt verhoord. Er was een vuurtje gestookt in Raard, waar een groep mensen zich omheen had verzameld. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Twee trauma-helikopters zijn ingezet. Republikeinen en democraten in Amerika slagen er niet in om voor 1 januari een begrotingsakkoord te bereiken. Het huis van afgevaardigden heeft laten weten dat er op oudjaarsavond niet meer wordt gestemd en is naar huis gegaan. Dat betekent dat officieel de fiscal cliff, een reeks van belastingverhogingen en zware bezuinigingen, in werking treedt. Verwacht wordt dat dramatische gevolgen voor de economie nog te vermijden zijn. De beurzen en bedrijven in Amerika zijn gesloten op nieuwjaarsdag. En de bedoeling is dat het Huis van Afgevaardigden op nieuwjaarsdag alsnog over een deelakkoord gaat stemmen. Als een nieuwe wetgeving ligt voor het eind van het reces in de middag van 3 januari... dan zal de belastingbetaler weinig tot niets van het passeren van de fiscal cliff merken. Het ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat de staatsschuld van de VS de wettelijk vastgelegde limiet van 16,4 biljoen dollar heeft bereikt. En dat betekent dat investeringen in pensioenen en de gezondheidszorg worden uitgesteld. De vraag hoe om te gaan met de limiet voor de staatsschuld is nauw verbonden met de onderhandelingen over het begrotingsakkoord. Het Oudjaarsfeest in Amsterdam heeft deze jaarwisseling veel minder belangstelling getrokken dan vorig jaar. Het werd voor het eerst bij het Scheepvaartmuseum gehouden en niet op de Dam. En trok zo'n 5000 mensen tegen 20.000 vorig jaar. Het slechte weer was ook van invloed. Dan hebben we het weer, het regent en het staat voorlopig nog steeds veel wind. Morgenochtend nog wat regen, in de middag droger en af en toe zon. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Ja, en knallend, knallend zijn we weer een nieuw jaar begonnen. Een nieuw jaar met 365... Nog helemaal onbeschreven bladzijde. Het is 1 januari 2013. Goedenacht. En welkom bij deze nieuwjaarsuitzending van Dit is de Nacht. Dat van 2 tot 6 vrijwel volledig in het teken staat van oud en nieuw. Ik blik graag nog heel even met u terug. Wat was 2012 voor u voor een jaar? En ik kijk graag met u vooruit. Wat verwacht u van 2013? U kunt straks bellen en meepraten en mailen, dat kan alvast. Dat kan naar nacht.eo.nl. En ook in deze Dit is de Nacht, de nachtburgemeester van Amsterdam... bioloog Kees Moeilijker over hoe de dieren oud en nieuw beleven. Hoe wordt nieuwjaar eigenlijk gevierd in het opvanghuis van het Leger des Hels? En zuster Luca over oud en nieuw in het klooster. En hoe druk is het vannacht eigenlijk op de spoedeisende hulp? Blijf lekker wakker, blijf op de radio, bij de radio, slapen. Dat kan altijd nog. Daar hebt u nog een heel jaar voor. Oh, in the heat of the night. And Ilo en Above the Cloud uit 1976. Er gebeurt natuurlijk van alles in het land. In het land. Voor de NOS zijn vannacht verslaggevers Matthijs van der Wiel en Mark Hamer op pad. Goeied, beide, gelukkig nieuwjaar. Ja, ja, gelukkig nieuw jaar. Ja, ja. Nou, met elkaar ook even gelukkig nieuwjaar. We moeten toch bezig zijn. Je bent een van de eerste. Ja. Hoe, hoe vinden jullie het eigenlijk om, uh, om uh, ja, nu te werken met oud en nieuw? Zeg zei het maar, Mark. Ja, nou ja, dat, eentje in zoveel jaar ben je dan, zoals wij zeggen, even de pineut. Ja. En, uh, en dan moet je er het mooiste van maken. En uh, ja, ik ben neergestreken in, in het mooie kampen. Ja, we komen maar, er zo. Ja, wat hebben op. jullie om twaalf uur gedaan? Ja, ik heb ja, is... een microfoon in de lucht natuurlijk. Hè? Ja. Nee, nee, ik, ik, ik, <laughs> ik dacht later pas dat het een jaarwisseling was. <laughs> het, hoort, het hoort erbij. Het, het ondankbare ja. is dat heel veel mensen ook liggen te slapen morgenochtend... op het moment dat de prachtige reportages die we aan het opnemen zijn... en waar we toch diep in de nacht mee bezig zijn. Als die worden uitgezonden, ja, het, het ja, maar, maar, maar, zal niet maar, maar, de best beluisterde uitzending van het jaar zijn. Maar, goed, maar doe je het is, eigenlijk voor? Nee, ja. Heer, heer, het is de heer van je vak, hè. Dus uh, je maakt er mensen ja. van. Goed. Het het internet, hè. Dus het levert het internet. In de... oh, ja. onze echte fans. Ja. Die, die, die, die zullen het niet, uh, niet opgaan. Matthijs, jij bent in Hilversum. Uh, lekker dichtbij. Wat gebeurt daar vannacht voor bijzonders? Nou, uh, wat er nieuw was dit jaar... is dat de burgemeester Pieter Broertjes... Die, die, die was het zat, hè? die is het vuurwerk zat, die wil eigenlijk dat het verboden wordt. Nou, dat krijgt hij niet van elkaar, maar hij probeert wel een eerste stap te zetten in die richting door als gemeente een vuurwerk zo te organiseren. Op het plein waar ik nu sta, de markt, niet het mooiste plein van Hilversum, maar maar goed, dat was afgezet, allerlei hulpdiensten waren er, allemaal dranghekken en daar was dus een professioneel bedrijf dat om klok 12 uur een vuurwerk zo afstak van een minuut of tien, een prachtig siervuurwerk, met een paar honderd mensen denk ik die hiernaar kwamen kijken en er werd dan ook nog werd het opgeleukt met een drankje, een non-alcoholisch champagne uit een plastic glaasje. Non-alcoholisch sloeg dat ja, aan. Non-alcool, ja, zo'n uh, dit een soort appelsap, toch? kinderchampagne. Je hebt een Janneke-champagne, maar sloeg, ja, dat sloeg dat wel aan dan? Nou ja, de mensen die hier naartoe kwamen, die vonden het allemaal prachtig... en een mooie show, en die waren enthousiast. Maar goed, dat zijn natuurlijk niet die jongens... die met die strijkers uit België aan het uh, in de weer zijn de maar, maar dag. Maar je, je hebt het over en een dat het... paar honderd mensen. Dat, dat is echt niet zo heel veel, toch? Nee, dat is niet zo veel. Nu is het met vuurwerk wel zo dat je het natuurlijk ook van een grotere afstand kan zien. Dus je hoeft niet uh, met je neus vooraan te staan om, uh, om, om de show te zien. Maar de opkomst was niet zo denderend. Uh, weer is het natuurlijk ook niet, uh, dat werkt mee... Uh, Koude regen, blijven de mensen liever binnen. Ja, dan is natuurlijk de vraag, werkt dit? Is dit een manier om ervoor te zorgen dat uh, ja, de echte overlast minder wordt? Het probleem in Hilversum uh, voor de gemeente, dat zijn de vuren. Daar hebben ze ieder jaar wel last van, van die, van die grote brandstapels mm -hmm. op straat, waardoor het asfalt zelf wegsmelt. Nou, dit jaar werd ook daar dan, dat is ook onderdeel van de maatregelen, veel strenger op gehandhaafd. De uh, bedoeling was dat alleen nog maar een vuurkorf, officiële vuurkorf, zou worden gedoogd en dat al het andere niks. En de brandweer die heeft het toch razend druk met rondjes rijden. Ik ben daarbij geweest met sommige plekken drie keer terug te komen om te blussen en om mensen te zeggen dat het niet mag. Dus wat dat betreft gaat het, uh, gaat het de goede kant op? In die zin dat er geen enorme vuren zijn met schade. Uh, uh, kost wel veel mankracht. En ja, wat ik zei, het, het vuurwerk, die, die harde knallen, die zijn er niet minder. Okay. Want ja de, Je voelt soms echt de vloer de grond trillen. En de, de, de luchtverplaatsing. Ik zat net in de auto en dan knalde er eentje echt een paar huizen verderop. En de hele auto trilt. Ongelooflijk harde klappen zijn dat. Maar Matthijs, dat is dan dan gewoon dus, door. De, die show is dan dus georganiseerd door de gemeente. En het wordt uh, uh, flink gehandhaafd. Maar... Ja, heb je nou het idee dat het veiliger is geworden, uh, veiliger dan vorig jaar? Je zegt, uh, de knallen zijn er niet minder om in elk geval. Nee, die niet. Maar uh, ik sprak de burgemeester zojuist nog een keer... en die was net uh, bij de meldkamer nog even polshoogte gaan nemen. En ik heb ook wat agenten gesproken. En die hebben het over een rustige jaarwisseling. Uh, er zijn verder geen grote incidenten geweest tot zover, want het mm -hmm. gaat nog natuurlijk de hele nacht door in de, in de, in de clubs, in de cafés hier in de stad, dus je weet niet wat er straks gebeurt als de mensen daar weer naar buiten komen, met nog meer op. Wat dat betreft is het nog te vroeg om een, om een conclusie te trekken, maar tot zover zijn er geen grote problemen geweest en waren de, waren de politie en de, en de burgemeester daar tevreden over. Dankzij het weer ook, hoor. Dat is niet allemaal dankzij die vuurwerkshow. En, en, direct... en als je het van mij gaat horen, dan ga je, ga je zo meteen een enorme uh, klappen horen, trouwens. Ik weet niet of als je naar, uh, uh, van, uh, ik weet niet of je nou even het verhaal van Kampen wil horen. Oh, absoluut. Ja, Mark Hamer. <laughs> je bent in Kampen en nee, IJzer van vannacht. Wat, wat is daar aan de hand? Nou ja, eigenlijk een van de problemen uh, bij Kampen uh, is het carbidschieten. Uh, uh, dat, uh, dat kennen we wel met zo'n melkbus. En dan uh, steek je daar een vuurtje bij en dan hoor je een knal. Als het goed is, gaat het. Nou, dat hoor je nu dus hier op de achtergrond. Ja. Uh, dat is een probleem. Uh, dat was jarenlang, werd dat eigenlijk in de periode voor Oud en Nieuw... werd continu gedaan uh, en ook uh, was het verboden. Nou, Eigenlijk is men daar slim mee omgegaan. Men heeft gezegd van, luister, je mag het toch op bepaalde tijdstippen... mag je het doen, s'avonds, de dagen voor Oud en Nieuw, tussen zeven en tien... En ook uh, met oud en nieuw uh, mag je het uh, de hele dag uh, tot eigenlijk twee uur, dus een uh, kwartiertje geleden. Dus, oh, dus we zijn nu in de overtreding. Die jongens die hier voor mij uh, nu uh, zojuist uh, de deksel van de, van de melkbus uh, wegschoten, die, uh, die zijn in, in overtreding. Nou ja, uh, eigenlijk hoor je in de verte ook nog wat klappen. Maar op grote schaal is het hier wel afgelopen. Soms trouwens ook, er is trouwens ook een ander probleem eigenlijk hier in de, in de omgeving uh, van Kampen. Dat is IJsselmuiden. Mm -hmm. Dat is aan de overkant van de brug. Uh, daar werden we ook nog uh, rond de jaarwisseling uh, straatbrexes gehouden. Mm. En uh, nou ja, dat vond de gemeente uiteindelijk ook te gevaarlijk worden. En hij heeft gezegd, nee, dat moet verboden worden. Daarvoor in de plaats kwam er een, uh, een vuurwerkshow. En er was een grote feesttent uh, werd, uh, was er neergezet met een band en uh, met een dj. En uh, wat me eigenlijk dan opviel om, uh, om half elf... Ja, dan werd het vuurwerk aangestoken en toen ging iedereen naar huis. Die ging keurig uh, samen met de familie uh, uh, uh, oud en nieuw vieren. Nou ja, na twaalf is men wel weer naar buiten gekomen om inderdaad nog wat melkbussen weg te schieten en dan wat vuurwerk af te steken. Maar voor de rest is het eigenlijk hier in kampen weer uh, heel rustig geworden. Maar waren er dan nu geen straatraces in IJsselmeijden? Nee, nee. Ik heb, uh, wat we hebben kunnen meemaken is het, uh, is, is het niet gebeurd. Nee, iedereen ging keurig naar het feest en om half elf uh, ja, ging men gezellig met de familie naar huis toe. Ja, dus dat heeft gewerkt. En in Matthijs, in Hilversum wordt er uh, morgen geëvalueerd of, of dit uh, uh, volgend jaar ook weer georganiseerd moet worden? Ja, ik weet niet of dat morgen al gebeurt, maar zo ongetwijfeld uh, in de gemeenteraad, waar lang niet iedereen enthousiast daarover was hoor, want er was uh, aardig wat sceptisch uh, wat, uh, wat, wat, wat daarover, er daar zal on ongetwijfeld gekeken worden of dit, of dit inderdaad een stapje is naar een andere soort uit een nieuw viering. Uh, en, ja, en hoeveel terugbeest... heeft dit gekost eigenlijk? Ehm... Um... Uit mijn hoofd, maar ik, ik hoorde een bedrag, maar dat weet ik niet zeker hoor. Dus ik, ik, ik, ik roep 10.000 euro voor de vuurwerkshow. Maar ik weet dat niet zeker. Dus het, het kan zijn met alle uh, dranghekken en zelfs een particulier beveiligingsbedrijf wat ik hier zag. En uh, ambtenaren van de gemeente die hier natuurlijk uh, onverwacht moesten werken. Dat het uiteindelijk veel duurder is. Maar het precieze bedrag hm. weet ik niet. Dus dat, dat, ja, nee, dat, kan, dat kan ik niet precies vertellen. Dat is nog wel iets om uit te zoeken misschien dan hè? Niet voor jou per se. Ik zeg dat het nog wel iets om uit te zoeken, dan misschien hoeveel het dan heeft gekost, precies. Ja, dat het bedrag zal voor de reportage van morgen of niet helemaal uh, het, het allerbelangrijkste oh, luister, toch er Ik weet ook niet of ik vannacht daar nog achter kan komen, maar ja, het is een goed idee om eens te kijken wat, wat ze hier verder mee gaan doen. Maar inderdaad... de raad zal daar vast uh, in gaan duiken. Is er eigenlijk ja. tot slot even de directe aanleiding hiervoor voor, voor die maatregelen in Hilversum uh, het incident van vorig jaar... waarbij die uh, vuurwerkbom afging waarbij uh, drie mensen gewond raakten? Ja, nou dat was voor de burgemeester wel de druppel om, om iets te doen en dat... He, en, en, en die vuren die, die ook schade aanrichten, die ook gevaarlijk zijn. En ja, het is ook echt een stellingname de, de kruistocht van deze burgemeester, heb ik het idee. Want er zei net ook van, ja, ik wil, ik wil de mentaliteit veranderen. En hij vindt het heel jammer dat in landelijke politiek in de Tweede Kamer daar, daar volgens nog geen draagvlak voor is opmerkelijk ook als je de mensen spreekt op straat... en je ze vraagt van wat vindt u ervan. Ja. Ik, ik, hoor, ik hoor vaak de opmerking van ja, dit, willen ons, dit willen ze ons ook nog afpakken. En, uh, en het idee van bemoei er niet mee. Mag je eindelijk een keertje iets doen? En dan, en dan gaan ze zich daar ook al mee bemoeien. Ze, de politiek. Hm. Dus ja, of dat draagvlak er komt, dat uh, weet ik niet zo snel. Nee, en vaak is het zo als je iets niet mag... Dan... Ja, dan is het extra leuk, hè? Ja. Bijvoorbeeld die nitraat, uh, klappers uit België. Dat zijn, die, dat zijn die, die rotjes die je auto doet gillen. Dat is echt ongelooflijk hoe hard dat dan weer klinkt. Dat vergeet je dan, hè? Dan hoor je na een jaar hoor je het weer, dan denk je... Oh ja, zo hard is dat dan. En dat voel je. Je voelt echt die luchtverplaatsing. Blijven jullie nog even? Zijn, zijn jullie klaar met werken? Of? Ik, ik heb er niks daarbij, volgens mij, bij die rotjes. Ik, ik hoor het nog bij jou, Mark. Of, opnieuw, of niet? Ja, ineens, we zijn nog steeds bezig. Is de politie ja, nee. al in de buurt? Nee, ik zie, het niet, ik zie het niet gebeuren op dit moment. Okay. Nou, ik denk dat de politie ook denkt van... nou, het is zo rustig gebleven. Uh, laten ze nog maar even hun gang dat gaan. Dat gunnen we ze. Oh, ja, precies. Ja. Als het over een uurtje nog is... Dan, uh, dan zou het nog wel eens wat anders kunnen worden. Maar uh, nee de politie heeft de afspraak gemaakt. Heeft eigenlijk uh, ja, het allemaal door de vingers gezien. En goede afspraken gemaakt. Als ze als uh, echt overschrijven gingen... dan was er een behoorlijke boete. Dan werd er hier een boete van duizend euro uh, uh, uitgeschreven. Uh, en we uh, weten... In, één geval, dat het in ieder geval dat ze dat bedrag willen gaan innen bij, bij degene die de overtreding had. En voor de rest ja, lijkt het hier gewoon kampen te rustig te blijven. Okay. En zijn wij als verslaggevers volgens mij toe aan het ene glaas champagne. <laughs> ja, ik, ik gun het jullie zo. Ik heb hem al gehad. Uh, Matthijs <laughs> van der Wiel en Mark Hamer, uh, dank jullie wel. En jullie reportages zijn dus morgenochtend te horen in het NMS Radio. Allemaal Instagram. luisteren, hè. Ja, allemaal welkom. Hoi. Dankjewel. Oké, okay, dag. Fijne nacht. Fijne nacht. Wilt u nou uw verhaal kwijt over oud en nieuw? Hoe viert u het met familie, vrienden? Of misschien wel alleen? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Laat het weten. 0800 1121.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 Messenger en Let Her Go uit 2012, vorig jaar. We hebben het over oud en nieuw. Hoe hebt u het gevierd? U kunt bellen 0800 1121. Dat nummer heeft ook meneer Van der Waal gedraaid. Goedemiddag, hallo. Ja, hallo. Ik, mag nou, ik u een nou, gelukkig nieuwjaar wensen? Ja, dat mag ik zeker, ja. Hoe, hoe hebt u oud en nieuw gevierd? Nee. Hebt u het gevierd überhaupt? Nou, ik ben gewoon alleen thuisgebleven. Uh, het is zo dat ik uh, heb nagedacht over het afgelopen jaar. Ja. En over hoe in het, het in het nieuwe jaar moet eigenlijk. En uh, nou ik krijg met een reden op. Ik wil eigenlijk met een reden op dat ik uh, een beetje met een probleem zit. En uh, ik... Uh, omdat uh, het, het radioprogramma niet eigenlijk voor problemen is. Alhoewel je wel heel veel problemen krijgt. Oh, dat zeg ik helemaal niet teken, hoor. U uh, mag rustig uw ah, verhaal kan... kwijt. Dus kunt u het in het kort vertellen waar, waar, waar het ja, over gaat? Ja, ik kan het kort vertellen. Uh, ik interesseer me erg voor uh, muziek. En ook erg, heel erg voor wat er in de maatschappij gebeurt. Mm -hmm. En ik leef ook heel erg mee van wat ik allemaal in de krant lees. Want ik lees vier, vijf kranten per, per dag. Ik kom altijd in een winkeltje waar ik een krant te krijgen. En die vergelijk ik dan met elkaar. Ik volg de politiek ook heel erg... Ik ben ook helemaal niet dom. Nou, is mij een paar dingen opgevallen uh, in het algemeen. Dat als er iets in het land gebeurt, of men moet een uh, mening zeggen over vormen. Als je naar de televisie kijkt, ik kijk overigens naar de televisie. Dan is het altijd zo dat je een, iemand op de televisie krijgt die een universitaire opleiding heeft. en die dan een mening moet geven. En dan kijk je wel eens naar een bepaalde witte man. Nou, wat gebeurt er dan? Of naar. Uh, hoe heet die andere? De knevel en de brink. Goeie? Ja, ja. ja, dat gaan gewoon. En dan komt er altijd bij iemand die gestudeerd heeft. En dat denk ik ook wel eens... En iemand die helemaal niet gestudeerd heeft... heeft natuurlijk ook wel eens een mening over algemene zaken die in het land gebeuren. Zijn die ja. mensen dan dom of zo? En, en, en is en dan dat dan uw punt? Ik, en dan mijn punt is dan dat ik ook wel eens naar zo'n programma toe bel... Mm -hmm. vanavond. Dat het waarschijnlijk tijd wordt dat gewoon iemand uit het gewone volk ook eens op de televisie zijn mening moet geven ja. over iets wat in het land gebeurt. En dan zeggen ze, ja, u bent niet deskundig. Dat gebeurt zo, volgens u onvoldoende. Is dat, dat, iets, u? dat gebeurt volgens u onvoldoende. Is dat dan iets, dat is iets waar u zich zorgen om maakt? Nou, nou dat was bijvoorbeeld een punt. Dan ga je stemmen, dat is dus twee, dat heeft met hetzelfde te maken. Dan uh, zitten mensen eenmaal in, uh, dan willen ze dat ze gekozen worden. Nou, als mensen wel, ik wil het proberen nog even goed uit te leggen, als u het goed vindt, ja. Uh, wat ik bedoel, hè. Ja, kan ja, ja, dat? ja probeert u maar, ja. Ah. Ja, want voordat hij nou zegt van al nou, je draaft door... Zo, maar dan is het zo, dan een, een, komen partijen partij met een programma. Dan denk je, oh, ik ga op een bepaalde partij stemmen... op het moment dat je eenmaal gestemd hebt. En je benadert een politicus, je komt met een probleem aan... wat er in het land gebeurt of zo... Dan krijg je nooit meer iets te horen, zeg maar. Daarmee concludeer ik dan dat je als gewoon burger gewoon helemaal niks te zeggen hebt. Nou ben ik het helemaal niet eens met het regeringsbeleid. Dat het bezuinigd wordt op de minderheden, op mensen die in de verdommoetje, op de gezondheidszorg, op het onderwijs. Kijk, de jeugd heeft. De studenten, daar moet niet op gekort worden. Ik vind dat een student bijvoorbeeld nog een jaar extra moet kunnen krijgen... om zijn studie af te ja. maken. Even voordat we het, het even hele uh, regierakkoord gaan bespreken. Meneer Van der Wal. Ik wil alleen maar even iets zeggen. Ja, maar u, dus ze, je, ja, u zegt al heel veel. Ja, <hij> moet ook nog uit andere luisteraars aan het woord laten. Als ik het dan mag ja, samenvatten. Het uit. belangrijkste punt van u is dat er meer aandacht moet zijn in 2013... als we even vooruitblikken voor de gewone burger. Mag ik het zo samenvatten? Nou, ook dat ja, maar ook dat, ik vind dat eigenlijk, eh, om een voorbeeld te noemen van eh, als studeren voor een bepaalde studie. Kijk, als jij ziek wordt, ben je ook blij dat je door een deskundige dokter geholpen wordt. Nou, als iemand medicijnen studeert en je gaat de studie niet, dan moet er iemand nog eens tijd om zijn studie nog eens af te maken. Iemand kan wel bijvoorbeeld een moeilijk jaar hebben of zo. En dan eh, is het wel dun om eh, iemand eh, te korten en dat je helemaal niet meer af kan studeren. Dus ik vind dat eigenlijk... Eh, te weinig uh, ja mensen die in de knel zitten komen nog verder in de knel door dit regeringsbeleid. Oké, okay. u en hebt uw punt gemaakt, uit. meneer van der Wal. Ik ga u nu wel onderbreken. Dus uh, meer aandacht voor de kwetsbare in de samenleving, als ik het zo mag samenvatten, en, en meer aandacht voor de gewone burger. Dan gaan we ja, ik denk naar de, de, de volgende. het gegeven is boven het gewone volk en dat kan natuurlijk niet. W bedankt, meneer van der Wal. We gaan naar de volgende. Uh, Joop, goeie nacht. Ja, hallo, ben je daar? Ja, dag Joop. Goedemorgen. Ja. Hoe, hoe uh, is het uh, met jou? Nou, het is een beeld, ik woon een beeld over. Maar ja, het is hier enorm geweest, jongen. wil je niet geloven. wat? Uh, mijn, hond, mijn, mijn hondje slaapt nou. Vuurwerk bedoel je? Ja, eh, ja, joh. Mijn hond slaapt nou gelukkig, weet je wel. Maar dat het het was helemaal niet te geloven, joh. Maar een beetje wat, ik zit vaak televisie te kijken. Ja. Heb, maar heb jij het met iemand gevierd of, of ook alleen? Alleen, helemaal mooi. Met je hondje. Ik kom wel naar mijn zuster. Ja maar mooi, nee, die, die hond heb ik niks aan. Oh, nee. Maar ik, ik kon ook aan mijn zuster gaan, maar die is naar Zeeland gegaan. Maar, en hoe was het wacht om... om... Betalen, Joop, wacht eventjes. Ja. hoe was het om uh, oud en nieuw te vieren in je eentje? Ik heb het jovel. Sorry? Ik heb het heel goed. Je hebt het heel goed. Jovel, ja ik zeg jovel Utrecht he, jovel. Ah. Oh, jovel, jovel. Ik heb eten, ik heb drinken, ja. ik heb alles in huis, weet je wel, als je televisie te kijkt. ja. En ik heb nou uh, het, uh, een nieuwe kabel gehad. Uh, de glaswezel weet je wel. Dat is mooi. Ik kan alles goed ontvangen en ik heb jullie goed ontvangen. Ik heb alles. Joop, nee, heb, je, heb, begrijp, je, heb je een mooie uh, uh, nieuwjaarswens misschien? Een nieuwjaarswens? Ja. Nou, ik zou je één ding vertellen. Zoals het nu is gegaan. Dat we lekker lekker lekkere doorgaan. Je, zo dat ik elke maand mijn salaris heb. Dat ik mijn huur kan betalen. En dat ik mijn uh, eten heb en mijn hondje heb, weet je wel. Ja. Ja, want kijk, ik ben al dat pdt ambtenaar geweest, hè. Ja. Uh, dan haal ik, je mag rustig weten, iedereen mag eens weten, haal ik 2400 in de maand. Mm -hmm. Nou, dat, dat was een hoop geld. Maar ja, daar heb ik een hoop voor gewerkt. Maar ik zit, nou heb ik nou pensioen. En dan heb ik 600, in, uh, even denken hoor, oh, 650 uh, pensioen. Mm -hmm. En uh, 300 Zoveel AOW. Zouden ze een regel zo het Maar als je een huis ziet waar ik 8,50 voor betaald, wat hou ik over dan? Ja. En, en toch klink je wel heel optimistisch. Ja, ik blijf optimistisch. Wat is, wat is dan jouw geheim? Uh, wat is het geheim van Joop waar wij in 2013 ja, misschien wel wat van kunnen leren? Nou, ik zei het dat we gewoon doorgaan. Oké. Okay. Nee? Kijk, ik zit ik, ik ook vaak kijken die mensen van de voedselbank en al die toestanden wat meer, weet je wel. Mm -hmm. ik, ken elke, ik ken elke dag nog naar Albert Heijn gaan, weet je wel. Ik ken gewoon mijn boodschapjes halen. Ja. Nee. Maar die mensen voor de voedselbank, ja, ik weet het allemaal niet. De een zegt die maken misbruik van de andere zegt dit de andere zegt dat. Ja, er zijn ik natuurlijk mensen die, ik, het, die ik, het echt heel erg nodig hebben en die het heel moeilijk hebben. Ja, die mensen maar Joop, het is, het is goed, goed te horen uh, uh, uh, dat jij uh, blij bent met, met zoals het gaat. Het gaat, uh, gaat zo'n gangetje, als ik het zo hoor. Nee, ik, uh, maar mij gaat wel prima. Maar ik bedoel, kijk, die, die mensen die in de voedselbank gaan... Hè? Ja, die mensen hebben misschien helemaal niks. En nu en nou, ik op de televisie te kijken van een beetje, ...ja, daar wordt misbruik van gemaakt. Maar ja. kijk, als we nou zo beginnen in deze maatschappij... ...het gaat al helemaal om die jovel. Hè? Ik ben een echte Utrechter. Maar kijk, als er, als er mensen die in de voedselbank gaan... ...en die eten moeten halen van de kinderen... ...en ze zeggen, ja, maar die mensen die hebben geld ze weet je wel... ...en uh, ze kunnen het makkelijk betalen, ze rijden een duur auto. Nou, ik heb helemaal niks... Ik heb een uitzending van de PDT. En als uh, een laten zo zeggen. mocht ze hebben het al dat je hem ook wel een dag van de bols Maar al die kritisch... Je het, ah, toen ben wat aan allemaal bekritiseerd jongen. Dat is normaal. Maar Joop, uh, het is een mooie uh, gedachte. Gewoon doorgaan. Uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. Maar het is goed om daaraan vast te houden. Ik wens jou een heel goed 2013. Dank je wel. dan gaan we naar uh, Herman uit Groningen. Goedenacht. Ja, uh, gelukkig nieuwjaar. Nou, ja, gelukkig nieuwjaar ook. Vanuit Groningen dus. Um, um, Hoe heb jij ik, oud en nieuw gevierd? Nou, ik heb uh, de hele avond mijn hele ruimte verder opgeruimd. Uh, mijn kamer en toen ben ik de straat opgegaan. Hey, opgeruimd? Op oudersavond? Ja, want ik ga dit jaar een nieuwe stad beginnen. Oh, vertel eens. Even een dropje uit mijn mond. <laughs> uh, um, Fijn dat je dat even mede deelt. Ja, ehm... Um, uh, ik denk dat 2013 het jaar wordt dat mensen uh, hun eigen verstand meer gaan gebruiken. Hun eigen intuïtie, eigen gevoel, eigen smaak, eigen gevoel, eigen verstand. Meer authenticiteit, bedoel je? Nou, nog simpeler. Nou, okay. Bijvoorbeeld in Griekenland heb ik op de radio vandaag gehoord... Dat, uh, dat en al eerder ook, dat studenten uit de stad Athene... gaan naar het platteland om bij een opa, zeg maar te logeren en dan bedenken ze iets nieuws. Dus voor die tijd stonden ze nog in de rij voor de baan bij de bank. Bankemployee worden. Maar dat, dus mijn idee is dat... dat 2013 mensen meer hun eigen gevoel, verstand, uh, intuïtie... en ja, eigen, eigen verstand eigenlijk gewoon. Ja, maar waar baseer je dat dan op? Nou, wat ik zei, over die jongens in Griekenland. is één voorbeeld. Hm... Ik hoop er eigenlijk meer op. <laughs> <Okay>. <laughs> maar, uh, waar, ik, waarom hoop je daar zo op, Herman? Nou, kijk, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, natuurkunde gestuurd, economie, marketing, informatica. Zo. En ik vind er zoveel uh, dingen die mensen, uh, studenten dus, accepteren als vanzelfsprekend van nou, dat moeten we leren. Dan krijgen we weer een voldoende voor het tentamen. Terwijl het eigenlijk, als je goed kijkt, eigenlijk, maar zeer te betwijfelen is... of het allemaal klopt wat ze zeggen, die professoren. Dus dan mag je niet eens twijfelen. Maar ik denk dat er nu een, een, een wenk... Een, een, nou, zo van nou, het, ho het hoeft toch niet waar te zijn wat ze zeggen, die professoren. Dat, dat, dat komt langzaam maar zeker naar boven en dan gaan ze zelf nadenken. Dat is mijn hoop. Oké. Okay. Uh, hoe heb jij uh, trouwens verder vanavond het gevierd? Hoeveel oliebol heb je gehad? Hoeveel champagne heb je gedronken? Heb je vuurwerk afgestoken? Ik, ik woon hier in een klein straatje in Groningen en ik liep even de straat op... en er stonden een stuk of tien uh, jongens en meisjes, uh, studenten... en uh, die zijn allemaal bij mij op bezoek geweest oh. in een huisje. Ik zeg van, nou kom maar even naar mijn uitvindingen nou. en, kijk, ofzo. en uh, Dat is nog of, eens gastvrijheid. Dat ik mijn kamer zo had opgeruimd als stad... voordat ik dan mijn uitvindingen ga verkopen straks. Want ik heb een hele stapel uitvindingen. Oh dat ja. Nou. En nu heb ik drie jaar geleden besloten ik ga ze verkopen... en nou ben ik zover... Dat ik ze echt ga verkopen. Maar dat is ook zoiets van: ja, je, je, je, je moet echt iets doen als individu. En je kan als individu meer betekenen als je je eigen smaak eh, voor, voor, voorop laat staan. Dat je zegt: nou, ik hoef geen biertje. In plaats van: nou, ja, de, de, de, nee. mijn vrouw dat je nog een biertje neemt. Je moet gewoon kunnen, nee kunnen zeggen tegen allerlei verleidingen. En omdat je denkt: van, nou, ik heb er eigenlijk geen zin in. En Laat je niet meeslepen door. Wat er gezegd wordt en geloof niet alles wat er gezegd wordt. Ik denk dat dat gaat gebeuren in 2030. Meer zelf nadenken, minder de meute volgen. Ja. Gezond verstand. Je bent, je bent. Iedereen is zo waardevol. Dat komt er meer door. Van, ook al kan je, ook al stotter je. Daarmee ben je waardevol. Of, ja, je bent waardevol. Iedereen is waardevol. Dat komt er meer doorheen. Dan moet je je eigen verstand ook blijven gebruiken. Ja. En niet denken van... Oh, ja, ik heb gehoord dat die en dat zijn. En dan zeg je alsof het waarheid is. Ja, daar zeg je wel iets goeds natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die, uh, die uh, iets voor waar aannemen... terwijl ze eigenlijk helemaal niet weten waar ze het precies over hebben. Ja, toen, toen ze zeiden maar... vroeger bij Einstein... toen zeiden ze... Niks kan sneller dan het licht. En toen dacht ik aan mijn moeder dat als ik op Mars zou zitten, dat als mijn moeder aan mij zou denken... dat het sneller ging dan het lichter... toen mocht ik het experiment niet doen om dat te bewijzen bij natuurkunde. Maar, maar, maar ja, goed, gewoon ze moeten respect hebben voor, voor, voor iedereen eigenlijk. Dat is eigenlijk mijn uh, stelling. En nog even tot slot, Herman. Uh, je had het over uitvindingen. Uh, kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Nou, Mieke van der Weij, die, die was een keer bij Casaluna... toen kwam ik met haar in gesprek... Ja. En toen heb ik een fotootje van een lampje op wieltjes met een balanssysteem en een ledje en een accu'tje Naar haar toegestuurd. En toen zei ze vervolgens in de uitzending, dit vind ik zo grappig en mooi en fijn uh, lampje. Als hij in productie komt, wil ik hem wel hebben. Oh, <laughs> nou, dus toen dacht je, ik. Uh, ik ga door. Ik ga door. Ja. Ja. Dus, dus uh, het zijn, um, zijn uh, ja, dingen Prakt voor je voor huis, praktische zaken, praktische producten, ja. meubelen. Uh, nou, meer, meer, meer balans, nieuw, ik heb vijf nieuwe balanssystemen voor lampen bedacht bijvoorbeeld. Een nieuw afvalbakje, heel, heel simpel. Dat je de vingers er niet meer tussen kan krijgen met die afvalbak. Ah, ja. Gewoon hele praktische dingetjes. Leuk Herman, ik zou zeggen, ik wens je uh, uh, alle goed 2013. Ik uh, hoop uh, dat het een mooi jaar voor jou wordt. Uh, uh, we gaan allemaal meer op onze eigen intuïtie vertrouwen. In plaats van wat de bankdirecteuren uh, zeggen, zeg maar. Herman, dankjewel, vanuit Groningen. Okay, dag. Zometeen dan zuster Luca. Zij woont in een klooster, in het klooster... Zusters Carmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus... in Vogelenzang, vlakbij Haarlem. Hoe wordt daar K uh, oud en nieuw gevierd? Oud en nieuw in het klooster. Dat zometeen na Leo Sayer. En More Than I Can Say. I'm not video, en more than I can say. Vuurwerk afsteken, oliebollen eten, lekker tv kijken, spelletje spelen. dat is wat de meeste mensen tijdens oud en nieuw doen. Maar dat geldt niet voor de zes zusters van het klooster. Zusters Carmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus. in Vogelenzang, vlakbij Haarlem. Zuster Luca, goedenavond. Goedenavond. We hebben uh, afgesproken elkaar te tutoyeren. want je bent 25 uh, en je bent een van de zusters van het klooster. Ja, dat klopt, ja. Hoeveel vuurwerk heb je afgestoken vanavond? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn, uh, we hadden 50 grondbloemen. Dus, oh. Uh, oh. Dat, uh, maar dat hebben we niet gedaan om te uur hoor. Dat hebben we eerder op de avond gedaan met de oude zusters. Oké. Okay. Ik had verwacht uh, helemaal geen vuurwerk. Nee, ik ook. Ik had het ook niet verwacht. Maar uh, soms, hè, zorg God voor een verrassing. We hadden een, uh, Iemand die dacht dat het wel leuk zou zijn als we wat vuurwerk hadden. Dus nou. dat hebben we afgestoken. Dat hebben jullie gekregen? Ja, ja. En hoeveel odebollen heb je gegeten? Hoeveel oliebollen? Oh, die hebben we ook gekregen. Ik kan ze niet tellen. Oh, die, die eten jullie dus ook wel gewoon? Ja, die eten ja. we gewoon. Ja, ja we okay. hebben vanavond afgesproken. We eten geen uh, brood. We hebben oliebollen. Oh, lekker. <laughs> ja, nee, dat was leuk. Ja. En champagne? Um, champagne, dat hebben we wel gedaan, maar dat hebben we pas na het heilig uur gedaan. Dus dat was pas later in de avond. Uh, met alleen met de jonge zusters. Ook gekregen, een fles champagne, ja. En hoe hebben jullie verder uit en nieuw gevierd? Nou, oud en nieuw is voor ons eigenlijk een, een tijd om God te danken voor het afgelopen jaar. En om zegeningen te vragen voor het nieuwe jaar. Dus uh, ja, dat houdt eigenlijk in dat we wachten tot uh, half twaalf. En dan gaan we met z'n allen in de kapel. Dan hebben we aanbidding. Een aanbidding van het heilig sacrament. En uh, nou ja, het eerste half uur staat dan in het teken. Wat ik net al een beetje zei was het dankzegging voor alle genade die we dit jaar hebben mogen ontvangen. Mm. En op twaalf uur, als iedereen vuurwerk afsteekt, dan luiden wij de klokken. Oh ja. En uh, zingen wij een danklied. En daarna hebben we nog een half uh, uur wat we besteden aan... genadevragen uh, ja, op het voortkomende jaar. Dus dat is een beetje zoals wij... Uh, ...het hoogtepunt van ons oud en nieuw, eigenlijk, ja. Dus geen oudejaarsconferentie. Nee, nee, nee. nee. De, de, ik bedoel, de, ja, het vuurwerk wat je dan krijgt is, dan is puur bijzaak. Oh, ja. Dat is leuk, maar uh, nee, het gaat echt voor dat moment. Vooral als die klokken gaan, dan... Uh, gaat het toch wel heel wat door je heen. Ja. Ja, en hoe moet ik dat voor me zien, die klokluiden? Hoe gaat dat? Nou, een zuster, die gaat dan uh, verlaten aan de kapel. En als het dan precies 12 uur is, dan... Uh, en dan, dan, dan hangt ze... Dan, dan, dan luistert de klok en die, die, gaat, die staat buiten. Dus het gaat best, nee. wel, uh, best wel luid. Ik denk, je wou je... zeggen, daar hangt ze dan aan. Ja. <laughs> ja, het gaat nu wel elektrisch. Ik wou zeggen, hangt ze aan, omdat hij... Uh, in ons vorige klooster een, een, een bel hadden waar we aan moesten hangen. Maar deze bel gaat elektrisch. Okay. Het knopje omdraaien. Oh, dat is een stuk makkelijker. Ja, ja zeker. Ja. En wat is de gedachte daarachter? Nou, Ik denk uh, om de mensen bewust te maken van uh, dat, dat God met ons het nieuwe jaar inluidt. eigenlijk, Om, om, om te, te weten dat de kerk uh, uh, ook het nieuwe jaar ingaat met, uh, met hoop en uh, vertrouwen op het... Uh, ja, op het komend jaar, op God en in, in zijn, uh, zijn daden in dit jaar, van liefde, ja. En wat is het belangrijkste waar jullie voor hebben gebeden voor 2013? Um, ik denk wereldvrede, ja, wereldvrede. Ik denk dat dat uh, altijd, uh, vooral voor ons is dat vooral uh, gevrede in de gezinnen, vrede in de families, uh, eenheid en um, vooral omdat we dus voor kinderen en ouderen zorgen. Uh, ja, dat, dat is dan toch wel de meest belangrijke uh, intentie, de vrede. Ja, want dat doen jullie hè, als klooster voor de ouderen en de kinderen zorgen. Ja, ja inderdaad. Ja. Dat, dat um, heilig uur, is dat iets wat um, in alle kloosters wordt gedaan rond Oud ja. en Nieuw? Ja, ja uh, wereldwijd waar we ook zijn. Dus we zijn in 52 landen wereldwijd. Uh, vieren wij uh, zo op deze manier het Oud uh, ja, en Nieuw. Opnieuw, ja. Ja. En wat dacht u de eerste keer, uh, wat nou zeg ik weer u... <laughs> Het komt gewoon omdat je zuster bent, hè? Dan, dan ja, zeg dat. Ja, ja, dat hebben heel veel mensen, ja. dat gevoel. Dus dat is heel normaal, ja. Wat dacht je de eerste keer toen je erover hoorde? Over dat heiliguur? Nou, de eerste Tijdens keer. Tijdens oud en nieuw? De eerste keer. Um, uh... De eerste keer was het voor mij heel bijzonder. Hm. Nogmaals, het meest bijzondere vond ik... ik mocht toen als kandidaat het teken geven... aan een zuster van, van jaren jaar of zeventig... om aan de bel te gaan hangen. Want het was tijd, het was twaalf uur. Ik had een klok, en zij niet. Uh, dat was, ja, en als dan dat vuurwerk de lucht in spuit en, wij, en wij, wij, wij, wij zitten dan in stille aanbidding... voor het heilig sacrament... en zo'n zuster hangt dan aan de bel. Dus dat is eigenlijk een moment van stilte. En dan zingen we ook grote God, wij loven u... Dan ja, ik weet niet. Ik kan het heel moeilijk uitleggen. Maar uh, ja, het, is, het is eigenlijk het, het jaar beginnen met God. Mm -hmm. Dat is zo intens. Dat is uh, ja, iets heel moois. Ik ben er ook heel dankbaar voor dat we dat op deze manier doen. Ja. Daar zijn er heel dankbaar voor. Ja, het is een hele grote gave. Heel veel mensen denken, ja, je hebt toch wat anders te doen. Hè? Je bidt al het hele jaar. Maar het is juist zo mooi om met hem dat jaar te beginnen. Zo intens met hem verbonden te zijn. Maar je begint niet het jaar met je familie, met je vrienden. Hoe is dat? Nou... Ik geloof heel sterk dat uh, in hem, dat, dat, in die geest, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Uh, ik, ik, uh, ik krijg ernaar, daarna bij mijn vriendinnen trouwens wel een, een familie, heel wat sms'jes heb ik inmiddels ontvangen. Oh ja. Maar op dat moment voel ik me zo eigenlijk nog veel dieper verbonden met hen. Als dat ik daadwerkelijk met hun in een kamer zou staan met champagne, muziek en vuurwerk. Je voelt je zo intens verbonden ook met de rest van de wereld. Dat uh, ja, dat klinkt een beetje misschien zweverig, maar dat is echt niet zo. Het is heel, ja, gewoon een diepe, diepe aanwezigheid. En ook dat ik hen dan ook uh, bij hem kan brengen. Dus op dat moment uh, bid ik ook voor mijn familie, voor mijn vriendinnen... voor mensen die het moeilijk hebben. En uh, ja, ik weet het niet. Het is heel intens samen zijn eigenlijk. Maar er is dus op zo'n avond geen moment dat je je dierbare mist? Nee, nee. nee. Ik denk uh, op het moment dat je, dat je samen gaat wonen of dat je een, een gaat trouwen... Um, dat je dan um, altijd eventjes dat hebt met auto opnieuw... van waar gaan we nu zijn? Uh, bij wie blijven we nu? Bij jouw ouders mm. bij mijn ouders? Dat zal je altijd een beetje hebben. Dus in het eerste jaar, weet ik nog wel... dan is dat wel eventjes wennen. Dan denk je, ja, dan is het half één. Dan denk je, god, wat, mm. wat zouden ze nu aan het doen zijn? Uh, maar nu, ik ben nu zeven jaar in het klooster... nu uh, ja, is dat voor mij gewoon een... Um, ja, een heel, een heel ja, een afgesloten hoofdstuk niet. Maar gewoon, ik ben dat nu zo gewend. En zij ook. Yeah. En het is voor hen ook heel bijzonder... dat ze gewoon weten dat op het moment dat iedereen feest, dat er dan zusters zijn wereldwijd... die uh, zo intens met God verbonden zijn. Doen jullie aan voornemens eigenlijk? Aan voornemens? Nou, dat, do dat, doen we, dat doen we elke dag. We hebben elke dag voornemens. Ja. <laughs> wat is het, dat voornemen... op, oud wat <laughs> dat... is het voornemen voor 2013? Het voornemen voor 2013... 2000... Nou ja, wat ik net al zei, dat doen we dagelijks. We willen betere, betere mensen worden, dichter bij hem groeien... Meer, meer met hem verbonden zijn en op die manier... Um, ja, mensen op een, op een betere manier dienen. Mensen, ja, dat, dat ze de liefde van God mogen ervaren. Ja. ja. ja. Tot, tot, tot slot, hoe laat gaat morgenochtend de wekker? Um, Want het ja, is in de ochtend uh, alles al. Zes, <laughs> alles zet zo, ja, over een paar uurtjes. Ik kan beter wakker blijven eigenlijk nu. Maar uh, nog een paar uurtjes en dan gaat de wekker. En dat is omdat je dan... Ja, nou, moet... is, we hebben gewoon onze taken we, we hebben ook wat oudere zusters die moeten medicatie en opgaan. Ah, ja. We gaan ontbijten, bidden, we, ja, de laude. Ons schema is wel iets verlaat. Maar uh, mm -hmm. er zijn natuurlijk allerlei dingen die plaatsvinden voordat het, uh, het bidden begint. En hoe laat is dat? Uh, het bidden morgen begint om zeven om uur. Normaal okay. gesproken begint het om zes uur. Dus uh, we mogen uitslapen eigenlijk een uur. Nou, da daar wens ik wel heel veel <laughs> plezier bij en, uh, en geniet daarvan. Jazeker, ja, u ja. Ook, hè? Of jullie ook eigenlijk allemaal. Het Bedankt. Een, een zalig nieuw jaar van uh, alle zusters hier. Ze weten ook dat u vannacht belt en uh, ze vonden het erg spannend... dat dat allemaal kon zo via de radio. Nou, mooi. Heel mooi. Uh, leuk om eens te horen hoe in een klooster uh, oud en nieuw wordt gevierd. Zeker, ja. Zuster Luca van het klooster, zusters karmelitessen... van het goddelijk hart van Jezus in vogelenzang. Hartelijk dank. Oké, okay, bedankt. Daag. Zometeen Kees Moeilijker. Hij is uh, bioloog en hij zal iets vertellen over de dieren. Hoe beleven zij eigenlijk oud en nieuw? Andrew Peterson en Rest Easy. Ik ben benieuwd hoe u het nieuwe jaar hebt uh, ingeluid. Hebt u misschien vuurwerk afgestoken of iets heel anders gedaan? Misschien bent u wel aan het werk, net als ik. Laat het weten. U kunt mailen nacht.eo.nl. twitteren. Dat kan ook. Gebruik hashtag Dit is de nacht. Of uh, bel 0800 1121. What's falling between us Is the loneliest sound that I've heard How can we find forgiveness if we can't find the words When we don't talk When we don't speak When we don't share That I'm very- ZANG Ilse de Lange en When We Don't Talk uit 1999. Cor, nacht en een Hoi. gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook trouwens. Ja, ook een gelukkig nieuwjaar. Laten we dat niet vergeten, toch? Nee, toch? Dankjewel. Nee. Hoe heb jij nee, maar... Oud en Nieuw gevierd? Ja, nou, ik heb Oud en Nieuw uh, eenzaam gevierd. Oh. Uh, ja. Heel eenzaam. Ik ben 64 jaar. En uh, ja, ik ben een aantal jaar gescheiden en... Uh, op een vervelende manier, maar daar ga ik er niet op uitbreiden. En, eh... Uh, nou, ik ben eerst naar de kerk gegaan. Ja. En dan kom je alleen thuis. En ja, dan is het wel heel vervelend soms. En, eh... Uh, dan kom je ja, alleen thuis, ja. Ja, dan kom je alleen thuis en dan, eh... Uh, ja, nou ja, dan, dan ga je de weer kijken en uh, ja, wat ik dan, uh, ja, dan mis ik toch iemand, uh, mis ik toch van een, een vrouw of zo. Ja, ja. dan kan je zeggen, ja, waarom ga je niet mee of zo. Ja, ik ben niet zo jong weer. Het lukt mij allemaal niet meer zo op de computer, snap je? En wat was het moeilijkste moment? Huh? Wat was het moeilijkste moment ronduit de nieuws? Het zo? moeilijkste moment is... Uh... Uh, ja, toch twaalf uur. Ja. En het moeilijkste moment is dan alleen zijn. En, uh, ja. en uh, ja, dan denk ik, ja, kon er maar eens een programma zijn. Dat je niet zonder computer. dat je ook wel eens even je nummer op kan geven. Dat is. Uh, dat je... Ik zou een programma willen hebben, weet je wel. Dat je. Uh, dat eens alle mensen van elkaar eens kunnen bellen of zo. Ja, de, ja. nou, misschien dat we dat eens. Dus... Uh, kunnen vragen of, of er iemand is die weet of dat bestaat? Of misschien iemand dat, luistert. Ik dat, want Ik denk dat er heel veel eenzame mensen zijn die. Uh, ja, die, ik ben een jong weer... Die niet om te kunnen. die toch wel eens zeggen: van. Oh, kom maar eens. Uh, uh, ja, zo'n programma dat, dat, dat eenzame mensen elkaar kunnen bereiken of zo. Also een netwerk. Ja. Ja. Nou ja. Misschien is er iemand die weet of dat bestaat. Um... Wie weet, kan die persoon eventjes bellen, 0800-1121. Misschien uh, um, uh, is, dat, uh, is dat iets voor u. Um, maar u bent dus ook niet um, naar iemand toegegaan. Naar, naar, een andere, naar een vriend of vriendin of familie. Ja, nou ja, goed. Ik heb wel wat collega's en zo. Maar uh, door uh, je gaat je soms heel afzonderen. Hebt, hebt u een sociaal door netwerk? Eenzaam, door je eenzaamheid ga je je ook afzonderen. En ik ben zo'n type van, ik ben altijd bang dat ik er te teveel ben. Oké. Okay. Ja. Nou. Dus ik heb, uh, ja, best wel een hele rot auto uh, en nieuw achter de rug. Maar ik vind het heel gezellig met je, hoor. Hé? Hey? Ik vind het heel gezellig met je. Ja, oh, jij vindt het heel gezellig met mij. Me. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Maar goed, uh, ja, ik, ik, ik, ik en nogmaals, ik, ik, ik heb, ik, ik heb, want je hebt wel zo'n programma ook, weet je wel, van, uh, van uh, ja dan, dan zoeken oude of oude vrienden met of zo op ofzo. Uh, maar dat is altijd in het buitenland. Ik weet niet zo gauw hoe het programma heet, maar uh, dat is op televisie ook wel eens. Nee, hm. jongens, er zijn zoveel mensen in Nederland ook alleen. Ja. Yeah. Dat is helemaal ja, waar. Het is, is niet spoorloos, maar uh, oude liefde of zo heet dat uh, of zoiets. Of uh, dan denk ik, joh, ja, ik, dat zou ook nog oude schoonverdienen uh, ja. of wat uh, ja. ook. Nou goed, maar goed, maar goed En heb je gaan. dan um, nu je dit hebt meegemaakt uh, opnieuw nou, zo nee, deze heb, oud en nieuw, heb, heb je dan ook uh, concrete plannen om, om de situatie te veranderen in 2013? Een ja, nieuwe voornemens, nieuwe ja, kansen dat, misschien? Ja, dat, dat ben ik wel bang ja, om. Uh, om, ik, ...om toch nog wel uh, wat dingen te gaan doen of zo. Of, uh, uh, ja, kijk, weet je wat, uh, ik heb het financieel ook niet breed. Dus je kan ook niet altijd alles doen, hè? Nee. Uh, uh, maar ga je naar een ja. café bijvoorbeeld? Uh, nee, joh, dat ben, nee, ik ben gewoon, ik, oh, ik ga niet naar een café. Maar uh. dat uitgaan is gewoon omdat ik, ja, ik heb het niet te breed. En, en ja, dan is uitgaan wordt dan ook moeilijk. Ja, ja snap ik. En, uh, ja, dat, dat geeft, ik denk dat er heel veel mensen in dezezelfde situatie zitten. Er zijn, er zijn ook uh, uh, weekenden hè, waar je heen kan gaan voor singles. Wat zeg je? Er zijn ook weekenden voor, voor alleenstaanden waar ja, je heen kunt gaan. Ja. Misschien is dat eens een keer uh, iets om te doen. Ja, maar goed, ik weet niet uh, precies uh, dat allemaal hoe dat zit ja. of zo. Maar, uh, nee, ja, misschien ja. is er iemand die iets weet maar over een nou netwerk voor nou mensen die, die met... zich eenzaam exact. voelen. Um, Cor, ik, ik vind het fijn dat je hebt gebeld. En uh, ja? ik, ik wens je alle goeds voor 2013. Hey, dankjewel. En hey, dan ik wens jou ook alle goeds voor het nieuwe jaar. Dankjewel. Zometeen okay. Dan uh, zijn we terug met uh, weer een heel nieuw uur. Op 1 januari van Dit is de Nacht. Waarin we verder praten over oud en nieuw. Over 2012, wat voor jaar het was. En we kijken vooruit naar 2013. Wat verwacht u van het komende jaar, van dit jaar... Hebt u goede voornemens? Misschien een mooie nieuwjaarsboodschap voor de andere luisteraars? Laat het weten zometeen. En uh, in het volgende uur uh, praten we ook uh, met uh, onder andere hopelijk uh, bioloog uh, Chris Kees Moelijker... over hoe dieren oud en nieuw hebben beleefd. En we bellen eventjes met het Leger des Hels... met een nachtwacht van een nachtopvang in Amsterdam. Want hoe wordt daar oud en nieuw gevierd? Tot zometeen bij het tweede uur Dit is de Nacht.